Dennis past morgen alleen in Zeeland de dienstregeling aan vanwege de verwachte storm Kiran. Die wordt waarschijnlijk in Zeeland het allerheftigst. en daarom worden er pendeltreinen ingezet richting die provincie vanaf Roosendaal. Dennis wil op die manier voorkomen dat de rest van het land last krijgt van een eventuele storing. Mijn weercollega Roosmarijn Knol vertelt wat je verder kunt verwachten morgen. Windstoten tussen 95 en 110 km per uur, maar ook in het midden, zuiden en oosten van het land is die wind duidelijk aanwezig en pas in de loop van de avond gaat het Geleidelijk minder hard waaien. En in het westen van het land, naast die wind, ook nog eens behoorlijk wat regen. Dus het is echt een herfstachtig weerbeeld met een storm, dus morgen. De situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is weer super slecht. Dat zeggen twee inspectiediensten. Ze zijn bezorgd over hoe het eraan toe gaat, want er zitten veel meer mensen dan plek voor ze is. De angst is dat mensen straks buiten moeten slapen. Het COA hoopt dat het niet zo ver komt. Nou, wij zullen alles doen om dat te voorkomen, uh, maar de druk is el ontzettend groot. En het is elke dag weer spannend of het lukt. Tenminste is het gelukt en nogmaals, wij doen echt, echt alles aan, maar het is zeker het is kritisch. Ja, vorig jaar zomer kwam het voor het laatst zover dat asielzoekers buiten moesten slapen. En het is 1 november en dus betekent dat dat je je socials weer vol gaat zien... met mensen die meedoen aan No Not November. Dat betekent dat je de hele maand moet vechten tegen je sekslust. Ja, dus een maandje niet naaien, fappen, noem maar op. Maar waar komt die challenge precies vandaan? Seksuoloog Jury weet er meer over. Ik denk dat het een, een nieuwe vorm is van een ouderwetse idee... Dat, dat klaarkomen, masturbatie, buiten natuurlijk niet gezond is. Ja, een maandje niet klaarkomen, dan denk je misschien blauwe ballen... Om Ongezond. Maar volgens Jury is daar niks van waar. Ja, ook dat is een fabel. Het, het blauwe ballen wordt ook vaak gebruikt euh, door mensen die euh, iemand proberen over te halen tot seks. Hè. Van nou ja, ik heb het al zo lang niet gehad. Het doet bijna het enige wat we weten. Dat als mensen een tijd geen seks hebben, euh, dat het testosteronniveau daardoor dalen kan. Ja, dus oftewel no nut november heeft amper nut. Je kunt veel beter wachten op destroyed dick december. Dan moet je juist het tegenovergestelde doen. En dan nog het weer. Vanavond ook nog kans op een buitje. Morgen begint nat. In de middag stormachtig dus. Met ook kans op zware windstoten. En dan een graad of 14. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A9. Ook maar richting Diemen. Tussen Amstelveen, Stadshart en Afwit AMC. Een kwartiervertraging. En op de N235 Amsterdam richting Purmerend voor Ilpendam een half uur op door een ongeluk. En tot zover de B Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. Have a loved one. Everybody. All I wanna know is How y'all gonna get down If you don't get up How y'all gonna down